De Nederlandse bank wil niet reageren op berichten in de Volkskrant en het Financiële Dagblad... dat het voortbestaan van de DSB-bank aan een zijde draad hangt. Volgens de Volkskrant zou de rechter vannacht een noodregeling toepassen op de bank. Dat komt neer op surseance van betaling. Het Financiële Dagblad schrijft dat afgelopen week vergeefs geprobeerd is... de bank van Dirk Schering gaat te verkopen aan ING, ABN AMRO, Fortis of de Rabobank. De Nederlandse bank wil ook daarop geen commentaar geven. Wel is minister Bos vannacht gezien toen hij rond drie uur het gebouw van de Nederlandse bank verliet. De federatieraad van de FNV komt vandaag bijeen voor crisisoverleg over mogelijke samenwerking met de PVV. De APVA-CABO heeft het hoogste orgaan van de FNV bijeengeroepen. De FNV-bond voor de publieke sector is fel tegen samenwerking met de PVV. PVV-leider Wilders nodigde FNV-voorzitter Jongerius zaterdag uit... nadat zij zelf in de Volkskrant had gezegd dat ze met de PVV zou willen praten. Wilders en Jongerius willen bekijken of ze samen kunnen optrekken tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Het VMBO viert vandaag zijn tienjarig bestaan. Op veel scholen zijn festiviteiten. Ook is er een landelijk congres dat wordt geopend door staatssecretaris van Bijsterveld. Zij noemt het VMBO een dynamische onderwijssector waar elke leerling telt. De onderwijsvorm kwam in 1999 in de plaats van het voorbereidend beroepsonderwijs en de MAVO. Marokkaanse Nederlanders hebben een actiegroep opgericht onder de naam Stop de criminaliteit van Nederlandse Marokkaanse jongeren. Ze vinden dat de Marokkaanse gemeenschap de problemen met criminele Marokkaanse jongeren zelf moet aanpakken. De actiegroep is een initiatief van 31 Marokkaanse Nederlanders. Rijkswaterstaat begint vandaag met een grootscheepse renovatie van knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Tot februari volgend jaar wordt er flink wat verkeershinder verwacht. Om grotere opstoppingen te voorkomen zijn er omleidingsroutes ingesteld. Ook is er gratis openbaar vervoer voor automobilisten die minstens drie keer per week over leendere heinde komen. Het weer wisselend bewolkt met geleidelijk wat minder buien. Het wordt vanmiddag zo'n 14 graden. Dit was het einde.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 Headline is a new sensation. Everybody's talking about the situation. Bodies in expression, the music inspiration. Tell us when you feel it, 'cause we're gonna rock the nations. De eerste plaat van Zandvoort op zaterdag, de Rocksteady Crew. Hey you, de Rocksteady Crew. En waar else? Zandvoort op zaterdag. Welkom luisteraars. Uh, achter de knoppen, Sjors, Sjors, goeiedag. Ja, goeiedag uh, Albert-Jan. Uh, wat een rust in één keer in die studio. Het eh, is zijn. een stuk rustiger dan normaal uh, op zaterdagmiddag. Ah, geweldig. Sjors achter de knoppen en uh, ik mag u af en toe uh, wat vertellen en Sjors natuurlijk ook. En we hebben natuurlijk van alles wat vandaag. Maar we hebben vandaag erg veel autoraces. Want de 1 finale races zijn dit weekend op het circuit. En dan schakelen we over naar onze racekenner bij Uitstek Willem van Densen. Voetbal. De SV Zandvoort moet vanmiddag uit tegen HBOK. En dat is vast voor degene die niet bekend zijn met het voetbalwereld, je ben ik erg benieuwd wat voor afkorting dat is. Wij zullen dat ongetwijfeld vragen aan Joop, onze verslaggever. Uh, dus vanaf half drie uh, HBOK tegen SV Zandvoort met commentaar van Joop. Uh, bij die autoraces uh, hoort natuurlijk ook het zogenaamde schijfvlak. En je hebt zo'n club schijfvak, vlak, liefhebbers Die zitten daar ook in die bocht. En die hebben morgen hun grote eindfeest en uh, daarvoor uh, gaan we bellen met de uh, ene Tommy. Tommy, een van de jongens van het eerste uur van het schijfvlak.nl. En die gaat u uitleggen wat er morgenavond vanaf 8 uur op hun eindfeest in Chin Chin allemaal staat te gebeuren. Verder staan we stil bij Thijs Okkersen. De museum uh, expositie is gisteren officieel geopend. Er is vandaag een open huizendag bij Van de Makelaars. We staan even stil bij het Rode Kruis. Sissi is weer terug, die had u vanmorgen ook kunnen horen bij Goedemorgen Zandvoort. We nemen de activiteitenagenda door voor dit weekend en we staan ook nog even stil bij de vrijwilligers voor de ouderen. Verder internationale autosport van, vanuit Dijon, Frankrijk. de Voor ene laatste race van het DTM kampioenschap, dat nog niet is beslist. En natuurlijk heel veel muziek!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 In the refuse of memories i made i got a feeling within within it's coming around again Zijn single Coming Around Again. En Albert-Jan is alweer druk bezig geweest. En die is aan het bellen geweest. En die is uitgekomen bij Willem van Denten. Report, Report. Willem. Willem, kom erin. Ja, goedemiddag. Ja. Je zegt het al, zegt uh, Free Park Zandvoort. Uh, daar zijn we aanwezig. En we zijn aanwezig voor de Formido uh, Finale Races. Het uh, raceweekend. Uh, waarin uh, de beslissingen gaan vallen over de kampioenschappen. Er zijn een aantal klassen, uh, daar is die beslissing al gevallen. Maar er zijn er ook klassen uh, uh, waar dat uh, nog moet gaan gebeuren. En uh, onder andere de klasse waar dat nog moet gaan gebeuren. Dat is uh, het dit jaar uh, nieuw geïntroduceerde Dutch GT4 uh, kampioenschap. Een klasse uh, waar wel een uh, groot kans heeft is ...die al aardig op weg is richting Titel... ...maar ja, je moet hem nog steeds binnenhalen voordat je hem hebt... ...en dat is Christian Frankeruit. Dan gaan we even kijken... Ja, ...voor afgaand aan de races hebben we altijd uh, kwalificaties... ...en uh, gaan we kijken wat er uh, met de kwalificatie van die uh, Dutch GT4... ...die overigens een uh, drietal races uh, rijden in het weekend uh, gebeurd is. Uh, vanmiddag uh, gaan die hun eerste race rijden... En daar hebben we vanmorgen een kwaliteit. gehad. Vanmorgen regende het uh, en de baan was uh, goed nat. En dat is in het voordeel van de poortjes. En dat, uh, ja, dat was ontduidelijk ook, want de snelste daarin... En dat is uh, kampioenskandidaat nummer 1, uh, Christian Frankerhout... ...die in een uh, Porsche rijdt. Die was daarin de snelste. Op de tweede plaats vinden we dan uh, Paul van Splunteren, Ja, ook een uh, poortje. Een van de grootste porsche dealers in Nederland is dat. En de derde vinden we dan toch een... Uh, vreemde eend in de bijt, uh, want we verwachten de drie poortjes op de eerste drie plaatsen uh, vanmorgen. Dat is uh, niet gelukt. Derde werd het uh, Ricardo van Ende. Ricardo van Ende actief in een uh, BMW M3 voor het team van uh, Ecrus uh, Motorsport. Ricardo uh, probeerde het nog op de maar uh, dat uh, bracht hem niet uh, verder. Nee, want de baan is nat, of? Uh... De baan was nou toen uh, tijdens de kwalificatie en uh, ja, hij uh, eindigt op een derde plaats. Ik was daar toch wel uh, tevreden mee, want van tevoren zei hij van nou ja, er rijden drie Porsches mee en in de regen is het Porsche, Porsche, Porsche. En het maximale voor mij is, uh, één, twee, is dan een uh, vierde plaats. En dat is toch wel uh, verrassend, want dat is een auto die we uh, voor de eerste keer uh, dit seizoen in de Dutch gk hier uh, vinden. Dat is de Maserati uh, Gran Turismo en die wordt uh, bestuurd door uh, ja, Nicky Pastorelli. Zo, dus uh, een goed uh, deelnemersveld. Ja, zeker in uh, de Dutch GK4, maar ja, dat is natuurlijk niet het uh, enige wat we hier hebben ...op het programma staan dit weekend... ...dan uh, kijk ik even uh, naar wat uh, we zo dadelijk allemaal nog gaan krijgen hier op uh, deze middag... ...en dan uh, gaan we straks, uh, het is over een kleine 10 minuten, uh, dacht ik... ...gaan we beginnen met een uh, eerste race van het weekend... ...dat is een uh, race in de Formule Ford... Formule Fort, waar de kampioen inmiddels wel uh, bekend is uh, van dit seizoen. Dat is uh, Melroy Heemskerk uit Hoofddorp. Melroy de... ook niet actief uh, dit weekend. Uh, ja, het budget is uh, wat krap voor hem. Hij is al kampioen dus hij heeft uh, gezegd uh, komt er op neer, we sparen de centjes uit en de centen die we daar nog hebben die gebruiken we om uh, volgende week in Engeland uh, mee te doen uh, aan het wereldkampioenschap uh, Formule Goed. Fort, nou helemaal goed natuurlijk. Wie daarvan... Uh, Profiteert, dat is uh, toch wel uh, ja, een gastrijder. Het is uh, Leroy Stewart uh, die uh, normaal gesproken alleen maar in Engeland reist. Maar dit weekend hierover komt om in zand mee te doen. En die pakte de pol voor de race in de Formule Die zo dadelijk uh, gehouden gaat worden en die uh, verreden gaat worden over 12 ronden. En de start daarvan is om uh, tien voor half drie. Oké, okay, en uh, hebben we nog uh, Zandvoorters die uh, in de diverse klassen meerijden waar we extra op moeten letten? De, we hebben zeker z'n dus, uh, in uh, diverse courses, uh. onder andere uh, Alad Kalf, uh, die gaat uh, vanmiddag nog gestart uh, van in de Dutch GT4. Uh, Alad uh, is daarin actief in een uh, Mustang, hij wist zich niet uh, Echt goed uh, kwalificeerde. Uh, hij kwalificeerde zich op de 21ste plaats. Nou ja, alle kans om uh, veel anderen te gaan inhalen. Dan kijken we ook uh, straks in de Formule Fort uh, race uh, hebben we ook uh, Jan-Paul van Dongen actief. Jan-Paul uh, kwalificeerde zich op de 10 e plaats voor de race van vanmiddag. Ja, dan hebben we het over Van Dongen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de broer van uh, Jan-Paul en dat is uh, Danny van Dongen. Die rijdt samen met een van de prinsen van Oranje. Danny is vandaag wel actief geweest in de kwalificatie voor de race die hij morgen rijdt in de GTA 4 En wist zich daar op een keurige tweede plaats te kwalificeren. Goed, geweld. Dus uh, drie zandvoorters aan de bak. Allard kalf in een diverse klasse. JP van Dongen en Danny van Dongen. En uh, even uh, kijken ze om je heen. Hoe zit het met de publieke belangstelling? Ja, de publieke belangstelling ook op deze uh, veel op deze uh, zaterdag is uh, ja, beperkt, natuurlijk. Uh, maar uh, ja, het, uh, het zit toch aardig. Op volk op de tribune en zo. Maar het is niet dat je zegt: van het uh, loopt over. Maar voor morgen. Uh, het is uh, natuurlijk door uh, Formido Bouwmarkt uh, gesponsord, de uh, finale races. En het schijnt dat die uh, bouwmarkten toch aardig wat uh, kaarten uh, her en der uh, ter beschikking uh, van mensen hebben uh, gesteld. Dus ja, mocht het weer morgen een beetje meespelen, dan uh, is het toch wel kans dat we uh, goed gevulde duinen gaan krijgen. Oké okay, Willem, bedankt voor zover. We komen straks weer uitgebreid bij je terug, uh, live vanaf het circuit. Bedankt voor deze update en uh, we bellen straks weer met elkaar. Oké, okay, tot jou. Ik tot meteen inderdaad meer van Willem vanaf het circuitparkshandvoort. Waar Jean-Paul van Dongen zal starten als tiende in de serie. Dit is Bluff. Omarmen. Hoe ver je gaat. Heeft met afstand niets te maken. Hoogstens met de tijd. En ik weet...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 the children that Moses led, God's gonna trouble the water. Wade in the water, Wade in the water, children, Wade in the water. God's gonna trouble the water. Who's that younger dressed in white? Must be the children of Israelite okay. Laat je uit de koffer van Albert-Jan. ZFM ja. voor Zandvoort en de regio. Wie had je nou boven water getoverd, Albert-Jan? Ja, een zanger is, die helaas op een vrij jonge leeftijd is overleden. Maar uh, ja, ze heeft een paar prachtige cd's uitgebracht. Uh, waaronder dit uh, heerlijke, easy swingende Wade in the Water. Uh, even de uh, evenementenagenda. Natuurlijk hadden we daar gisteravond uh, de, de boekpresentatie van uh, Marco Termes. ...in de Mango's Beach Bar. Dat was natuurlijk voor genodigden. Ik heb begrepen dat hij vanmorgen al te gast was bij ons programma Goedemorgen Zandvoort. En dat zal ongetwijfeld verteld zijn dat hij volgende week, zaterdag 17 oktober... ...tussen 12 en 1 uiteraard zijn boeken gaat verkopen. Maar zeker tijdens dat uurtje ook sinjeren. Daarnaast was natuurlijk in het Zandvoorts Museum de kick-off... ...om het zo maar eens te zeggen, van een leven met film... En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze grote vriend Thijs, Thijs Okkers. Ja, en ook heb, daarvan heb ik begrepen dat hij volgende week, morgen, zaterdagmorgen, te gast is bij Goedemorgen Zandvoort. Hij heeft natuurlijk een uh, schitterende film gemaakt, uh, ja, een impressie zoals hij dat zelf zegt van Zandvoort, zoals het er nu aan toe gaat. En die film duurt 1 uur en 50 minuten en dat doet hij in een greep natuurlijk uit het Zandvoorts leven. Uh, het is natuurlijk een momentopname van het dorp, maar uh, wellicht dat je dan als je dan over 10 jaar of 15 jaar weer kijkt, kan je zien van wat is er dan allemaal weer veranderd. Dus echt een uh, tijdsmoment. Uh, alle informatie vindt u natuurlijk uh, via het uh, www.museumzandvoort.nl. of uiteraard ook via zijn eigen website. Uh, daarnaast gaat in heel veel films. Uh, de revue passeren op de zondagen en die zogenaamde filmladder kunt u ook bij het museum verkrijgen. En daar gaat hij dus op zondagmiddag een aantal films van hem laten zien. En die zal hij dan ook zelf gaan inleiden. Dus erg veel activiteiten. Daarnaast natuurlijk ook een tentoonstelling in het museum. Uh, voor mij als liefhebber van, van dit soort films en dit soort filmhistorie. Een absolute aanrader. Nou... Uh, wat is er vandaag te doen? Er is uiteraard uh, de, een open dag op de begraafplaats. Rondleiding en uitleg over de Zandvoortse begraafplaatsen. Die activiteit is van 1 tot en met half 6. Nou, races, daar zijn we al geweest. Uh, morgen, en dan heb ik het al even over zondag... Uh, jazz in Zandvoort gaat, gaat weer beginnen. En uh, niet met de minste zangeres, uh, met Greetje Kouveld. En dat uh, zal om uh, half 3 aanvangen in de krocht. Een absolute aanrader voor de jazzliefhebbers... Onder ons. En uh, na, daarna kunt u heerlijk uh, nog nagenieten in het jazzcafé uh, Café Alex. Want daar zal uh, Spoor 5 optreden vanaf half 5. Dus een heerlijke zondagmiddag met veel jazz. En daarnaast morgenmiddag natuurlijk ook op het muziekpavillon. Surta Verta Grieks duo met liederen uit alle Griekse streken. En dat is van half 2 tot 4 uur. En we hebben natuurlijk nog veel meer, maar zeker veel muziek. Salford op zaterdag natuurlijk ook terug naar de jaren 80 Met Sandra in dit geval Maria Magdalena Als het goed is hebben we aan de telefoon Wie hebben we Albert-Jan? Niemand minder dan Joop Joop kom erin Ja goedemiddag Hier in de studio en luisteraars uh, de wedstrijd tussen HBOK en SV Zandvoort staat op punt van te beginnen. We zijn wat te laat, waarom weet ik niet, maar goed, uh, iedereen staat klaar. En dus hij zegt dat Zandvoort zometeen uh, op zijn fluitje gaat blazen om deze wedstrijd te doen beginnen. Een wedstrijd die voor Zandvoort ontzettend belangrijk is. Want uh, Zandvoort wil bovenin meedraaien. En, en dat, uh, dan moet je hier gewoon punten pakken. En dat zal niet gemakkelijk worden. Want het HBOK heeft zich versterkt uh, de afgelopen zomer. Zes andere spelers zijn erbij gekomen. Een nieuwe keeper en nieuwe trainer is er gekomen. En dat, uh, en dat, uh, dat moet dan gaan lijken. Oké, okay, uh, SV Zandvoort geeft eigenlijk aan: van hier komt uit Zandvoort. Maar HBOK, waar komt dat vandaan? Sporting is lekker bij mij, maar. Wacht even. Ja, wacht even, jongens. Ik ga er wel vrij, Ik ga er vrij. Even mijn radio afmaken. Ja, godverdomme. Seic. Rustig, rustig, rustig, Joop. Oh Joop, neem we niet kwalijk. Geef niet, Joop. Joop, HBOK. HBOK, waar ja, staat dat voor? Het, uh, het begon op klompen. Dat mag je nog een keer herhalen, want dat geloof ik gewoon niet. Het begon op klompen. Ja, dat is, uh, het is hier bij Zundertorp, een, uh, een, een gerucht uh, ten noorden van Amsterdam. Voor, is gemeente Amsterdam. En uh, ja, die, die vereniging bestaat al heel lang. Of ze ooit op klompen gevoeld hebben. Dat dan, weet ik niet. Dan besta je al een tijdje inderdaad, maar hoe is Ik zal het toch eens een keertje vragen in de bestuurskamer of we het inderdaad uh, of ooit met klomp gevoel op hebben. Maar goed, de wedstrijd is ondertussen van uh, start gegaan. Ik niet binnen de, de boarding mag, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is voor de eerste keer. Uh, hij wil het, nou, je moet hem maar. Ja. Het uh, pers mag normaal gesproken altijd binnen de boarding zijn, kan zich ook vrij bewegen. Maar uh, deze scheidsrechter wenst dat uh, niet toe te staan. Goed, dat is, uh, uh, dus is voor Zandvoort een belangrijke wedstrijd. Zandvoert, uh, ik denk dat je blij mag zijn als je hier een punt meeneemt. En dat is, dan, uh, dan ben je ik ben gewoon goed Deze HBK is, uh, heeft één wedstrijd verloren, meen ik. En de rest gewonnen. Dus ja, dat is toch wel, uh, wel belangrijk. Dan heb je, een, uh, is, heb je even, uh, Wat ik op dit moment te melden heb. Uh, anders uh, kan ik ook wel eens een corner de stand, meenemen. De stand. Zandvoert krijgt een corner. Ja. Op de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door Max Aardewerk. We staan de, de luchtwacht van Zandvoort, die staat gereed over het zijntje van Max. Zoals ze gaan bewegen. Ja, daar gaat hij Daar gaat de bal komen. Hoog in dit doelmond. Zandvoort, is... oh, je wordt van de lijn gehaald. Je wordt van de lijn gehaald door een verdediger. Het was een, een, een, tik van, een tikje eigenlijk van uh, Misha Romeo. Die, uh, die werd door te verdedigen het van de lijn afgehaald. En is nog wel weer opnieuw corner Maar ja, of het daar weer zo komt, is een tweede. Daar geloof ik niet in. Goed, de corner is genomen. Inderdaad, elkaar kan uitverdedigen. En uh, doet dat... Goed, ja, goed. is goed. Gaat de bal in de diepte. Uh, nummer 17, de ABLK, die wordt daar gestopt door Patrick Hoop op een correcte manier. En zoals we kunnen overnemen. Vier de rechterkant van het veld is er nu uh, Bas Calus. Bas is helemaal alleen. Er is niemand bij hem. Het gaat hij door licht en breed. Ja, maar daar staan vijf mensen van ABLK. En dat uh, levert dus helemaal niets op. Goed, uh, dit is het zover uh, tot nu toe. Uh, straks komen we graag natuurlijk terug uh, voor het verder verloop van deze wedstrijd. Jo, hartstikke bedankt voor deze update ja. en we komen bij je terug. Dat was Joop van Es, dus vanaf HBOK, ergens boven Amsterdam. Straks inderdaad meer voetbal van, uh, vanaf daar. Ook gaan we natuurlijk kijken wat Jean-Paul verdongen heeft gedaan. In zijn uh, Formule Fort uh, race, onze zandvoerter. straks alles meer tijdens Zandvoort op Zaterdag. Dit is uit de hitlijsten. Back it up. stop shaking, the gloom. As cold as ice, foreigner. ZFM Race Radio, Pit Report, Report. Willem, kom erin, jongen. Ja, uh, we zijn uh, circuitpark Circuit Zandvoort uh, bezig met de Formido uh, Finale Races. En de eerste race van het weekend, uh, ja, die, staat, uh, die is bezig nu. Een race uh, voor de Formule 4. Een race over 12 ronden. Inmiddels hebben we er alweer uh, acht achter de. of onder de wielen. Uh, hoe je dat ook noemen wilt. En aan de leiding is het uh, Leroy Stewart. Leroy Stewart, uh, ja, jarenlang hier in uh, Zandvoort en Nederland actief in de Formule 4. Dit jaar naar Engeland gegaan. Om toch uh, ja, wat meer uh, te leren, zoals hij het zelf noemt. Nou ja, dat hij geleerd hij heeft is dus duidelijk. Hij wist de pole position uh, hier te zetten. Hij is degene. Uh, We'll I'm not right die uh, voorop rijdt met een, uh, ja, een voorsprong van 3-4 seconden. En uh, voor hem is het uh, misschien wel de saaiste race. Want uh, de rest van het veld uh, is in gevecht met en uh, tegen elkaar uh, op een hele leuke manier. En uh, in die gevechten uh, is onder andere ook uh, Jan-Paul van gewikkeld. Uh, Jan-Paul uh, momenteel op de achterplaats uh, liggend. Maar is in fel gevecht met uh, rijden voor hem en zijn deen. Dat is Jacob uh, Nordtoft. Maar in zijn kielzog van Jan-Paul van Vinden we Jeroen Slaghekken terug. Jeroen Slaghekken uh, maakt zijn debuut in de Formule 4 hier uh, tijdens dit weekend. Slaghekken, uh, een bekende naam uit de uh, Suzuki uh, Swift Cup, waar hij ook nog actief is. Uh, hij kan dit weekend zijn uh, tweede plaats in het kampioenschap uh, daarvoor over in die Cup. Maar uh, neemt alvast een voorschot op het uh, volgende seizoen en uh, rijdt dit uh, finale raceweekend in de Formule 4 en dat uh, doet hij erg goed. Alleen de start van hem was uh, slecht en uh, ja, nu zit hij achter een ervaren rot als uh, Jan-Paal van Dwongen. Jan Paul van Dongen jarenlang al uh, actief uh, hier in de Formule Sport. vele rondjes hier afgelegd. Ja, en uh, daar moet je toch altijd nog voorbij uh, zien te komen. En het geluk die uh, slaghekken uh, niet. We hebben nu op de eerste plaats nog steeds uh, Jeroen. Of uh, Leroy Stewart met de tweede plaats uh, Jeroen Wulp. En derde is het uh, Rogier, uh, Jonge Jans met de vierde plaats uh, De Deen, uh, Niels Vesterkart. Een ander die ook zijn debuut zou maken hier uh, tijdens dit uh, Formule Ford weekend is de kampioen uit de uh, Suzuki Swift Club. En dat is uh, Pieter Schorthorst. Pieter Schorthorst is er helaas niet bij. Start ook dit weekend niet in zijn uh, Suzuki Swift. Op tijdens een test, een uh, kleine twee weken terug hier, uh, ging hij er uh, met de Formule Ford uh, knetterhard af uh, in de sloten en uh, brukt uit zijn enkel. Hij kan niet meer wachten dat hij weer in een auto stapt. Maar voorlopig zit het uh, voor hem even niet in. Oké, okay, maar Leroy ligt uh, ruim voorop. Hij heeft een uh, ruime ja. voorsprong. Leroy stuurt Rijmen voor de ja. voorsprong. Leroy enigszins uh, te dat uh, Melroy Heemskerk, de kampioen van Nederland en de Benelux, uh, dit weekend in de fort uh, voorbij laat schieten. Want hij had zich graag gemeten um, uh, aan ja. Melroy Heemskerk. Maar die kans krijgt hij volgende week tijdens het uh, wk voor Fort uh, Branch Hatch in Engeland. Oké, okay. bedankt voor deze update Zo uh, so far Willem. Uh, we komen uh, later weer bij jou terug. En ik uh, ja, ben benieuwd uh, of Leroy zijn voorsprong kan houden. Ja, dat kan je horen. Oké. Okay. Tot zover dus Willem van Deense. Straks gaan we weer terug naar hem toe. Kijken hoe dan de stand van zaken is op het circuitpark Zandvoort. Een plaatje van de eigen bodem. bekend maar. I have nergens bored for, it was so still. cfmzandvoort.nl